Kant. Zo is er dus ook veel beweging qua posities bij het Nederlands zelf. Top Babel, heeft de vader zak uit de spits geeft een hakje op Prupper. Prupper geeft hem mee, maar En dit ziet er echt goed uit hoor. Zoals Nederland hier speelt met Memphis. Memphis durft de actie te maken op de rand van de 16 meter. gebied. Met Memphis dat iets te veel. Ja, Hij moet niet in een situatie terechtkomen, want dan lukt het de meester niet te passeren. Er moet snelheid blijven in zijn actie. Dan is hij sterk als uh, Vilena, die fel is in de duels. Precies wat je wil zien. Net zoals in de eerste minuut met Ronaldo, nu die andere buitenspeler even aanpakt. Nou, maar Charisma die valt ook op. Ja, Virena weet wel waar hij het van moet hebben. Nu, die moet gewoon stevig laten zien, knokken op dat middenveld, en dat doet hij hartstikke goed. Wordt vaak. Uh... Toch gezegd dat Filena misschien wat dat betreft iets te kort komt. Maar zoals Filena zich nu profileert in de duels. Dan denk je van ja, zo moet het op internationaal uh, gebied. Ook op een positie waar hij natuurlijk normaal gesproken niet staat. Nu de bal tussendoor die wel goed is. Op Caresma, Caresma. Ronaldo, pootje haken. Dit wordt een video moment, ga ik u voorspellen. Want Ronaldo voetert richting de scheidsrechter. En het is de vraag nu of de scheidsrechter op zijn oor te horen krijgt. Of er uh, nu zo meteen naar gekeken gaat worden... Zeker weten dat dat gaat gebeuren. Dat weet ik echt duizend procent zeker. Maar voorlopig heeft Babel de bal aan de linkerkant van het veld. Houdt hij hem even bij zich. Gaat hij terug naar Vilena. En het wachten is echt op het moment dat de videoref zegt. Ik heb er naar gekeken. Of niet. Ronaldo zit er geblesseerd bij. Stelt zich een beetje aan. Daar gaat de scheidsrechter nu mee praten. En ik denk toch echt dat we zo meteen de beweging gaan zien. Even kijken. Of heeft hij het al gehoord? Ik ben benieuwd. We gaan de herhaling hier ook even bekijken. Daar komt die bal en Ronaldo, daar was toch niet veel aan de hand. Lijkt mij in principe niet. Van Dijk is erbij en Prupper, nee, nee, is niets aan de hand. En dat ziet een videoref ook. Maar het is eigenlijk schandalig dat hij daar zijn hand in de lucht steekt. Want hij wordt verslagen door een gaspriet en niet door een Nederlandse verdediger. Het is gewoon, hij trapt half in de grond. En of hij moet zelf bedenken dat er contact geweest is, nou dan is hij heel erg in de war. Maar je hebt gelijk Jeroen, maar je bent ook hoofd videoref bij de NOS of niet? Wordt het een videoref moment of spelen we verder? Nou, we spelen gewoon verder volgens mij. Nou ja, Ronaldo stond inderdaad ook eens even met die assistentevoeter. Die assistent die de in plaats van dat hij denkt, ik ga even terugvoeteren... of zeggen dat niet mag. Die maakt het gewoon heel simpel. Dat is natuurlijk lekker als scheidsrechter. Ja, vier, dat je, dat je gewoon een beweging maakt van een televisietje. Van ja, je kan de boel wel in de maling nemen. Maar er is naar gekeken. Precies. Die spelers die moeten daar natuurlijk ook verschrikkelijk aan wennen. Terwijl Nederland trouwens aanvalt met Memphis. Die weer eens pingelt op de van het veld en dan meegeeft aan Van der Beek. in het midden van het uh, strafschopgebied meldt Babel zich. Die krijgt hem niet. Daar komt Nederland toch weer hoor. Met drang naar voren. De licht is daar helemaal. Terugtrekken. Of hard voor. Babel! 2-0 voor Nederland. Wat een doelpunt. Wow. Wat een doelpunt. Ryan Babel en wat een aanval en wat een doelpunt en wat zien we hier vanavond? Ja, het is een oefenwedstrijd. Ik bedoel, het is allemaal het is geen WK-finale waar we naar zitten. Was het maar een WK-finale, maar dit is met Matthijs de Ligt die knalt ervoor en Babel knikt hem in. Nou, Dat is een geweldig doelpunt van Nederland zeg. En uh, Matthijs de Ligt met een voorzet. Ja, ik heb raketlanceringen gezien uh, van NASA. Die, die, die vertrokken nog langzamer naar boven. dan deze voorzitter van de licht. Maar Babel, die denkt. ja, ik ben er niet bang voor. Ik knik gewoon. Uh, boem, die bal in. En Portugal-Nederland staat 0-2. En we hebben. Een perfecte counter gezien die met wat geluk werd ingewerkt door Memphis. Dit was een fantastische goal. De zesde is een 47ste in het land voor Ryan Babel. Maar hulde ook voor Matthijs de Ligt die mee opstopt zoals je het wil zien van een volwassen centrale verdediger. Nou, deze man is 18 en deed dit geweldig. 0-2, hoe wordt het goed? Ja, Babel had er wel even spijt van vlak na die uh, goal. Want toen voelde hij uh, wel degelijk dat er iets in zijn hoofd aan de hand was. Want die bal was echt niet normaal zo hard. Er zouden spelers zijn geweest die gewoon uh, gebukt hadden. Quares... Maar nu zal Portugal uh, moeten. Dit is uh, niet wat ze willen. Met Ronaldo die opstijgt en claimt hij weer een penalty. Zou zomaar kunnen. En hij blesseert daar eh, Matthijs de Licht in dat duel. Ronaldo en de licht. Voordeel van Nederland is wel dat we achterin lengte hebben. Spelers die daar die luchtduels aan kunnen gaan. Wat doet eh, Ronaldo? Die doet volgens mij niks. De lucht eh, de licht in de lucht. Die eh, bukt daar eh, half. En eh, dan gaat die bal over hem heen. En dan valt hij wel nog op eh, Matthijs de Licht. Maar daar kon Ronaldo helemaal niets aan doen. En de Ligt is alweer opgekrabbeld. Hoeft er nauwelijks verzorging voor te komen. En ze zie je dat de Portugese dat wapen wel veel spelen. Die ballen richting Ronaldo, die dan geweldig daar met een superstijl heel hoog de lucht in klimt om de bal in te koppen. Tot nu toe gaat dat steeds mis. Want Nederland daar goed verdedigd of omdat die ballen iets over Ronaldo heen vliegen. Maar pas alsjeblieft op. Twee keer tegen Egypte was het. Twee keer raak in verlenging. Althans verlenging in de extra tijd van die wedstrijd. Twee keer was het toen Ronaldo met het hoofd. Dus je moet hem echt tot de laatste seconde in de gaten houden. De vraag is wel of CR, waar alle mensen hiervoor gekomen zijn... Cristiano Ronaldo tot het einde speelt. Hij speelde er 90 tegen Egypte. En een beetje meer dus dan dat. Dus laat hij zich vervangen vandaag. Of speelt hij ook weer 90 minuten uit. Hij is ijzer en ijzersterk. Fysiek een van de beste voetballers in de wereld. Hij is in bloedvorm. Hij wil er nog wel een paar bij maken. Hij scoorde al 81 keer trouwens. Voor Portugal. Hij speelt heel graag tegen Nederland. Jeroen, want tegen Nederland over het algemeen heeft hij hier makkie. Ja, ook tegen Nederlandse clubs, trouwens, want hij scoorde er in zijn eentje tegen Ajax. 11, en 11 goals in eentje tegen Ajax. Nou en 4 tegen Oranje. Ja, dus. Uh, maar goed, vanavond uh, nog helemaal niet. Uh, want het staat 2-0 voor het Nederlands elftal. En ik moet toch even denken aan een jaar en een dag geleden. Toen was het 25 maart 2000. Uh, nou, wat was het? 2000... Nee, twee, twee, jaar geleden. twee jaar geleden. 25 maart 2015, denk ik, uit mijn hoofd. Toen was het uh, Spas Delef, die Nederland de das omdeed. Ergens uh, met wat foutjes van Matthijs De Ligt, die zijn debuut maakte. En zie, de de Ligt die we hier, je kan toch wel concluderen met de Matthijs De Ligt die we hier zien. En ook afgelopen feit dat hij wat kleine stapjes heeft gemaakt in deze verdediger. Want het is natuurlijk wel een uh, geweldig talent. En wat is die hier, zijn marktwaarde aan het... Uh, nou, misschien wel verdubbelen. Want het was vrijdag al goed tegen die Engelsen. Maar wat hij hier liet zien net bij die goal was echt fenomenaal. 2-0. Harde voorzet van de Licht. Helemaal zelf ook opgezet. En het koppen van Babel mocht er natuurlijk ook zijn. Wat is Ryan Babel toch een waardevolle spits voor het Nederlands toch. Cristiano Ronaldo is geïrriteerd door Matthijs de Licht. Kijk, die, ja, zo prachtig toch? Zo'n wereldvoetballer die ruzie maakt met zo'n tiener. En de Licht die staat even op en die zegt tegen Ronaldo: Hé, hey, wat moet jij nou? Waarom geef je mij zo'n knietje? Zo tegen mijn Billen. Ja. Ronaldo weet als het geen ander hoe het is om stevige duels aan te gaan met Nederlandse spelers. Want uh, die slag op Nuremberg maakte hij amper mee. Want Boulagouse was toen de Nederlandse speler die Cristiano Ronaldo doormidden trapte. Hij moest dit veld verlaten. En nu dus aan uh, ruzie met Matthijs de Ligt. Maar het is voor Matthijs de Ligt een absoluut compliment dat hij Cristiano Ronaldo geïrriteerd krijgt. We hebben nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. En Nederland staat op een 2-0 voorsprong. Dat is knap. Ronaldo die in de laatste negen wedstrijden voor zijn club en voor het land 19 treffers maakte. Dat is echt krankzinnig natuurlijk dat je 1 op 2 loopt, 2 goals gemiddeld in 1 wedstrijd. En in het jaar 2018 was het al 23 keer raak. Het lijkt wel alsof hij zich spaarde zo voor de winter. En dat hij nu op weg is naar een geweldig wereldkampioenschap. Maar voorlopig tegen Nederland lukt het er nog niet. Quaresma ook niet. Die probeert daar ake te passeren. Komt er niet voorbij, bal gaat over de zijlijn. De Portugezen mogen wel ingooien, maar niet meer dan dat. Dat doet Cancelo, die van Inter gaat hij dan uh, terug. Dat zou kunnen Fonte. Uh, nee, hij gaat naar voren. Dat is uh, slimmer. Hoewel Nederland nog niet in uh, alarmfase 1 is. Want het duurt allemaal best lang. Uh, Bruno Fernandes was even aan de bal. Nu die bal van Adrien. Van uh, Sporting geweest. Zoals veel spelers. Sporting. Uh, de beste opleiding hebben die in uh, Portugal. Nu dat een paas die goed was. Op weg was naar richting uh, Bruno Fernandes. Ook die wordt weer onderschept door Van Dijk. Nederland staat ook achterin. Zijn mannetje. Zeg maar nog 8 minuten. Het zou wel heel prettig zijn. Als we met uh, 2-0 de pauze ingaan. Maar die geraken. ...hebben we nog niet. Ja, toch nog even gecheckt. Inderdaad, een jaar en een dag geleden... ...de, de debuut van Matthijs de Ligt in het Nederlands elftal Voor de... Uh, ja. toch mensen die houden van exacte feiten. Dat is het dus inderdaad precies. Een jaar en een dag geleden toen hij zo in de fout ging tegen Bulgarije. Nou, die Matthijs de Ligt lijkt in ieder geval ver weg... Want hij doet het vanavond uitstekend. Het bal is aan de rechterkant van het veld. Voor de Portugezen die ja, wel een beetje drang naar voren hebben. Maar het is niet zo dat Nederland nou heel erg schrik van de momenten voor het doel. Dat is een compliment voor ook die drie achterin. Maar het heeft dus ook te maken met hetgeen wat er daarvoor gebeurt. Als ook deze bal op Caresma wordt afgevlagd voor buitenspel. Ook AK houdt goed stand op dit moment. Op een plek die hem uh, natuurlijk beter bevalt dan de linksbackpositie Die hij onderguldig en advocaat ook een paar keer heeft ingenomen. Maar hij heeft al toen. Vrij vroeg aangegeven. Ook aan de assistent Lutro. Dat hij veel liever in het centrum van de verdediging speelt. Wat ook zo'n plek is. En dat is ook wel te zien in deze wedstrijd. Want hij doet het daar op dit moment ook prima. In de eerste 37 minuten van dit duel. Daar gaat de licht weer hard ingespeeld zoals het hoort van de Beek. Van de Beek in één keer door op TT. Weer een goede aanval TT. Moet nu de man zijn van een goede voorzet. Die gaat over Babel heen. Daarachterin is nog niemand. Memphis stond wel klaar. De bal die valt wordt opgevangen door Prupper. Die doet dat technisch ook vaardig. Van de Beek naar daar weer zo'n voorzet. Het is, ja, ik weet echt af en toe niet wat ik zie. Als de bal van Prupper bijna weer terecht komt oh, oh, oh. Ja, waar zitten we naar te kijken af en toe, joh? Het is een, een, een waar je vrijdag het gevoel had dat je naar een team zat te kijken zonder enig uh, zelfvertrouwen. Zie je nu die Prupper die een balje opvangt van de Beek die hem in één keer doortikt. Het is, uh, het is uh, flitsend zo af en toe, dit Nederlands elftal. En dat is een prettige constatering. Nogmaals, het is maar een oefenwedstrijd. Maar het is uh, ook in oefenwedstrijden soms ontzettend pijnlijk om te zien. Als het niet loopt, zoals afgelopen vrijdag, dan erger je Pot. Nou, daar zitten we nu zeker niet te doen. We zitten zo af en toe te genieten van Oranje en dat mag best worden gezegd. En je ziet het zelfvertrouwen ook weer heel makkelijk bij spelers aanwaaien. Pruppen net die een bal met een soort karatentrap bijna in de lucht. Maar met gevoel aan de buitenkant hem um, naar een speler weet te krijgen. Dat is uh, echt heel knap. Dat is ook voor een deel techniek. Maar ook omdat je het durft uh, en Nederland durft veel meer. Dat is eigenlijk de crux. Nu een goede paas. Uh, en Sillessen kan hem daar oppakken. Fernandes. Bruno Fernandes wordt daar achter de verdediging van Nederland aangespeeld. Eigenlijk de eerste keer dat die verdediging echt is geklopt. Alleen Probeert hij met een boogbal over zijn Dat lukt niet. Ake nu die Depay vindt. Weliswaar glijdt Akee weg. Maar Depay kan hem toch nog daar controleren. En intussen is die bal volgens mij over de zijlijn. Grensrechter zegt het ook. Portugese spelers stiekem door. Maar het is gezien. Dus mag Villena gaan ingooien. En zal hij dat op zijn gemak doen. Santos staat daar aan de zijkant. De spelers aan te moedigen. Ik vind het ook niet leuk dat hij met 2-0 achter staat. Hij zei we hebben veel respect voor Nederland. Nederland heeft een prachtig verleden. Maar het is wel helder dat wij op dit moment veel betere voetballers hebben dan Nederland. Ja, als je dan 208 staat. Krijg je toch even de P in. Nu een paas van AK naar Babel. Ja, die rent ongelooflijk om die bal binnen te halen. Dat lukt niet. Babel van Beziktas die een uh teamgenoot aan de andere kant heeft met Quaresma. Die laat uiteindelijk die bal over die achterlijn lopen. Het spel is even aan de linkerkant bij Portugal. Maar voorlopig is de bal nog op de Portugese helft. Dus ver weg bij Jasper Sillissen. Ja, je probeert ook zaken af en toe natuurlijk een beetje te relativeren dat je zou kunnen zeggen Portugal speelt met een heel andere elftal, Maar het zijn toch ook allemaal nog steeds goede voetballers. Dus wat dat betreft kan je echt wel zeggen dat Nederland het goed doet. En wat ook gewoon een feit is dat Portugal zelden, maar echt zelden sinds de Europees kampioen is geworden. Wedstrijden verliest maar twee keer de afgelopen twee jaar. Portugal is veertien wedstrijden ongeslagen. Het is gewoon over het algemeen bekend dat deze ploeg heel moeilijk te verslaan is. En dan is het des te knappen dat Nederland... Stand weten te houden in verdedigend opzicht, want het geeft bijna niets weg. Maar ook de momenten die het heeft gekregen. Arno wijst op zijn blaadje en heeft opgeschreven. Ze hielden ook nog eens 19 keer naar 0. Dat je daar in aanvalt opzicht twee doelpunten hebt weten te maken. Je hebt helemaal niet zoveel kansen gecreëerd. Maar dat weet je met dit systeem. Wat je op dit moment speelt. Je zal niet 20, daar nee, is Nederland sowieso. het team niet meer voor 20 kansen in een wedstrijd tegen de Europese kampioen creëren. De kansen die je krijgt, die moet je effectief benutten. Dat heeft Nederland gedaan. En. Uh, als je nou bijvoorbeeld Kevin Strootman bent om er maar één te noemen. Maar er zijn er wel meer die eh, vrijdag wel speelden en nu niet. Kommen heeft gezegd degenen die niet mee kunnen moeten afhaken. Dus die moeten zich toch zorgen gaan maken. Want de spelers die er nu staan, de spelers die nu een kans schrijven, Dat gaat op voor Van de Beek. Maar nou, ook doet het aardig aan die rechterkant. Dat zijn dus wel... De spelers die bereid zijn hun kans te grijpen. En dat is het proces wat Koeman is ingestart. De spelers die hun kans grijpen moeten dat ook laten zien. En we kunnen van de 11 die er nu staan in ieder geval zeggen dat er wat mij betreft... zelfs Filene niet op zijn positie die voor hem toch ongebruik is. Iemand is die verzaakt. Het is een team dat op dit moment heel aardig klopt en heel aardig in elkaar zit. En dat is voor Koeman heel prettig denk ik om te zien... Als we richting de rust gaan, met nog een minuut of 3,5. Ja, want het leek vooral op de zijkant. Als je met fijnspeel speelde Nederland niet veel keuze had, hè? wie moet van Aanold vervangen als je hem niet opstelt? Ja, inderdaad, eigenlijk, Vilena zou dat misschien wel kunnen. En prompt pakt dat goed uit, Tete. Toch niet een echte man die de hele flank bestrijkt, maar die dat vandaag ook moet doen. En ook daar liggen geen problemen. Nu weer een mooie bal van Van der Beek. Wijnaldem loopt zomaar recht door. kijkt wel naar links. Dan Babel is terug. Misschien wel jammer in deze aanval, maar het kan nog steeds met Filena. Goede voorzet. En de komt al dat 3-0 bijna. Memphis Depay kopt die bal van heel dichtbij in. Met een uitstekende redding van Anthony Lopez. De doelman van Portugal. En bijna in de rebound nog via Donny van der Beek. Het was een uitstekende aanval. Met een hele goede voorzet ook van Vilena. Dus niet alleen die, die hele linkerkant nemen. Maar ook dan op het moment dat je een voorzet kan geven. Moet je hem goed aansnijden. En dat doet hij. En dat levert Nederland bijna de derde goal op. Dat scheelde niets. Het blijft 2-0. Maar Nederland dichter bij 3-0. Dan Portugal bij 2-1. Het is toch wel heerlijk gewoon om dit oranje een keer te zien. Na alles wat we de laatste de jaren hebben meegemaakt en u is de kwestie van het 90 minuten volhouden en vooral geconcentreerd blijven spelen. Nou, ook een heel, heel, heel dik compliment hoor voor Donny van de Beek die. Uh... In deze aanval ook heel belangrijk was door gewoon een bal in één keer op de voet door te spelen. Het tempo in zo'n aanval houdt. En dat is van Donny van der Beek ook gewoon heel erg knap. Want we hebben natuurlijk wel gezien in de Europa League vorig jaar toen Ajax de finale haalde. Dat hij in internationaal opzicht het heel aardig deed. Maar we hebben die meetmomenten ook voor Van der Beek helemaal niet meer gezien. Nu Ajax niet Europees speelt Dat geldt ook voor velen natuurlijk. Terwijl de licht weer eens een keer goed wegkopt uit een aanval. En nu zie je toch dat hij op dit moment moeiteloos mee kan Donny van der Beek. Bij Pas zijn allereerste basisplaats voor het Nederlands elftal, Want het is een derde Interland. Maar hiervoor had hij Pas een paar minuten bij de vorige twee Interlands achter zijn naam. Dat zijn opties. En weer combineert het Nederland nu heel aardig met Babel die hem doortikt. En dan komt er een overtreding. En dan komt er een kaart. Wijnaldum wordt op de Achillespeze hard aangetikt. En dat is inderdaad een terechte gele kaart voor Cantelo. De eerste van deze wedstrijd uitgedeeld door de Franse scheidsrechter. Arno, we zitten bijna aan de rust. En we kunnen zeggen bij deze oefenwedstrijd... dat we een prettige eerste helft zien van het Nederlands elftal. En zo kan het verkeren in een aantal dagen tijd. Ja, Portugezen raken inderdaad geïrriteerd. En dat is prettig om te zien, want meestal trekken wij in het kortste eind. En is Nederland geïrriteerd. Je gaf al een paar voorbeelden van wedstrijden... waar het compleet misging met Nederland tegen Portugal. Het waren ook niet de minste, Halve finale 2004, 2006 de kwartfinale en in de... Europees kampioenschap Euro 2012 in de groep die 2-1 nederlaag. Laatste duel was wel een gelijk spel in uh... Portugal, toen we oefenden tegen de Portugezen, eindigde die in 1-1. Dat was nog niet zo heel lang geleden. Maar als het er om gaat, dan trekken we vaak aan het kortste eind. Dit is een oefenwedstrijd. Natuurlijk, het is geen ramp voor Portugal als ze die verliezen. Maar vooral voor Koeman is het veel belangrijker om lichtpuntjes te zien. Daar gaat het om. Anders kom je bijna in een crisis al als nieuwe bondscoach. Als het zo tegen zit. Nederland speelde niet goed tegen Engeland. Weer nog even gefileerd. Vooral in de Engelse pers. Die Nederland echt tot een kabouter voetballand ongeveer maakte. We konden er helemaal niet. Meer van. Het was het aller slechtste Nederlands elftal dat ze ongeveer ooit gezien hadden, die Engelsen. Alleen daarom is het al prettig voor de internationale voetbalwereld als je daar een klein beetje revans op zou kunnen nemen. Nu, en dat lukt aardig. Portugezen, wel aan de bal. Ze vallen natuurlijk veel aan. Ze zijn uh, met meerderheid in uh, balbezit, maar dat leidt niet tot grote kansen. Twee minuten extra tijd in deze eerste helft, de 45 minuten zitten erop. Ja, wat uh, jammer is bij dit soort wedstrijden, want we gaan straks veel wissels zien. En dat is jammer omdat je. Eigenlijk hoop ik dat je dit elftal nog wat langer samen ziet spelen. Omdat het uh, zo klopt. Maar uh, er is drukte aan de zijkant bij het Nederlands elftal. Weghorst loopt warm. Steven Berghuis loopt warm. En ik denk dat ik ook nog Steven de Vrij warm zie lopen. Dat is wat mij betreft dan enigszins verrassend. Dat ook hij uh, erbij zit. Maar dat heeft misschien ook te maken met de belasting van anderen. Bijvoorbeeld de licht. Ja. De licht maar of uh, degene die nog Champions League speelt. Virgil van Dijk. Die nog een druk programma heeft. Moet je... Ondanks het feit dat hij natuurlijk aanvoerder is het hem aandoen om uh, ook in korte tijd natuurlijk twee keer 90 minuten te spelen. Al heb je bij Virgil van Dijk wel het gevoel dat hij misschien wel elke dag 90 minuten zou kunnen spelen. Zo'n beer van een vent is het. Memphis heeft de bal te pakken, speelt goed hoor, Memphis ook. En uh, gooit nu de trucendoos een beetje open, krijgt een tik, gaat neer. Weer een overtreding van de Portugezen. Ja, het mag dan wel of zijn, maar het is met Portugezen vrij simpel. Op het moment dat je ze lastig maakt en je het gevoel geeft dat ze er niet aankomen, dan... Uh, dan zit er voor Portugal nog maar één ding op. Skoppen. En dat zijn ze aan het doen. Want ook Memphis krijgt nu via André Gomes een tik van achter. En dan wordt het allerlaatste moment van deze eerste helft een vrije trap. Want over 40 seconden zit het erop. Een vrije trap voor Oranje. Met Memphis achter de bal. Die is zijn eigen doelman. Want dat is de doelman van Portugal, Lopez. Die kipte bij Olympique Lyonnais. Die heeft hij dus al een keer verslagen. En nu gooit hij de bal nog een keer voor. Daar is de licht mee. Die komt terug. van. Is 3-0. <laughs> en de captain van het Nederlands elftal maakt dus een goal. En Nederland staat. Nou, ik ga het eventjes heel rustig en goed zeggen. Nederland staat op een 3-0 voorsprong nog voor de rust. En Matthijs de Licht heeft twee keer een assist achter zijn naam. Een voorzet van Memphis de pij. Bij de tweede paal is het Matthijs de Licht die heel rustig terugkomt. En boem! Virgil van Dijk. Hij scoort. Volgens mij is dat de, Eerst de eerste eerste goal ja. ja. voor Oranje. Nou, dat is toch een prachtige, prachtige week voor Virgil van Dijk. Die zo apetrots was op het feit dat hij de band op zijn arm geschoven kreeg. Zo heerlijk voor zijn familie. En uh, nu dus ook nog uh, dat bekroond met een doelpunt. En die glimlach van Matthijs de Ligt. Nou, ik denk dat, uh, dat ze bij Ajax uh, wel even kijken naar de teller. Die zien uh, de miljoenen. Ja, die gaat weg. Dat is uh, klaar. Mocht u daar nog over twijfelen, het spijt me Ajax-fans, maar die is uh, weg. En wat fijn om die verdedigers te hebben. Twee verdedigers die betrokken zijn bij zo'n goal. En Van Dijk schiet hem erin als een spits werkelijk. Die schiet hem erin als een topspits. Zo hard en zo goed raakt hij die bal. Dat is knap hoor. Dat, uh, dat lukt niet elke aanvaller, maar hem lukt het nu wel. Nou, fluitconcert in Geneve. Want uh, de Portugezen in Zwitserland zijn toegestroomd naar dit stadion... Om Ronaldo en de andere spelers te zien vlammen. En de vlamte niemand bij Portugal en bij Oranje heel veel spelers. Nederland 3-0 tegen Portugal. We zijn halverwege. We zullen de boekjes erop moeten naslaan. Want dit kan wel eens een uh, unieke wedstrijd worden vanavond. Ja, en wij zitten hier in de studio ook met verbazing te kijken. Kees Pakman, wat is er aan de hand? Ja, geweldig. <laughs> ja, dit is toch Glibbelag fantastisch. Glimlach van oor tot oor. Ja, echt. Want, weet je, we hebben allemaal natuurlijk kritiek en we zijn... Uh... En, en soms ook wel terecht, maar dit is toch geweldig man om een Nederlands al zo te zien. En uh, totaal niet verwacht, niemand. Zal ook met de tegenstander te maken hebben die, wat ik net al zei, jongens, rust geeft en toch iets anders spelen dan Engeland. Hè. Engeland zakte heel ver in en Portugal houdt toch ook een beetje twee mensen voor in. Maar ja, je ziet toch zitten we voetballen in de goals. En maar drie kansen, drie goals. Vier kansen, ja, die klopt al nog uh, ja, oh, ja, van Depay. Van, ja, van de ja, ja, vier daarbij, ja. kansen, drie goals, ja. Dat, dat is ook wel bijzonder. Dat is ook wel bijzonder en zonder dan echte spits ook nog. Uh, maar goed, zij hebben bijna geen kans gehad, dus nee. en niks weggegeven, vier kansen gecreëerd, ja uh, nogmaals geweldig. Hey, maar nu moet je ook wel winnen, eigenlijk toch? Als je nou nog verliest, ja, als je hem nou verliest, dan uh, <laughs> zal nou, dat zin? zal er niet gaan gebeuren. Nee, nee Dan zullen we ja. waarschijnlijk ook wel. Uh, we Gekke dingen. Ik denk dat Ronaldo wel zegt van, laat mij er maar uit nu. Je vrijdag ook al 90 minuten gespeeld. Ja, dan moet het toch wel lukken. Heel goed. We gaan uh, uh, zo meteen naar het. Uh, uh, dan gaan we het nu doen. Naar het uitgestelde nieuws van uh, 9 uur, over een paar minuten zijn we bij u. NPO Radio 1. De tikkende tijdbom. Zo lijkt het voor uh, Donald Trump. Were you physically attracted to him? No. Did you want to have sex with him? No. But I didn't know. Het is natuurlijk een schandaal in de zin van dat gênant voor hem is. Dit kan voor de president wel gevolgen hebben, natuurlijk. Het NOS Radio 1 journaal. Intussen gaan ze die in politiek Den Haag ook weer over tot de orde van de dag. De politiek komt langzaam weer op gang. Nadat iedereen natuurlijk in de campagnestand heeft gestaan. Maar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 NPO Radio 1. Het is uh, tien voor half D, nee, het is acht voor half tien. En het is tijd voor het uitgestelde nieuws van uh, negen uur. Kreemers Peters.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 Het weer nog vanavond brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan en dan wordt het min 1 tot plus 4 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen. En dan wordt het ongeveer 8 graden. Terustverkeersinformatie René Palset. De A67 Eindhoven-Venlo is waarschijnlijk tot diep in de nacht dicht bij Asten. De berging daar van de twee vrachtwagens zit tegen. Dat was eerder vandaag een flink on ongeluk. Het is maar omrijden via Weert en Roermond dus. Tussen Amsterdam en Haarlem rijden veel minder treinen. Daar hebben ze te kampen met een kapotte trein.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 NPO Radio 1, EO NOS, Langs de Lijn en Omstreken, met Jeroen Stomporst en Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Het is uh, rust bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Portugal. Het is een oefenduel, maar schrik niet, staat 3-0 voor Oranje. Ja, wij zitten hier in de studio met uh, analist Kees Kwakman, oud-voetballer. Kees, uh, wat is het voornaamste verschil met vrijdag? Nou, in mijn ogen is het ontzettend belangrijk dat hij met een controleur, zoals dat zo mooi heet, een verdedigende middenvelder. Dus hij heeft uh, Prupper erbij gezet als controlerende middenvelder. Uh, Promes is daar het slachtoffer van geworden, of die is eruit gegaan, laat ik het zo zeggen. Uh, Babel en Memphis uh, met z'n tweeën in de spits. En daardoor komen met name Wijnaldum en Van der Beek in hun krachten spelen. Die kunnen meer aanvallend denken, die kunnen ook af en toe diep gaan. Die hoeven wat minder verdedigend te denken, want Prupper lost dat voor hun op. Uh, en Prupper heeft een fantastisch seizoen tot nu toe bij Brighton. Dus die is de man in vorm. Ook op die positie speelt hij daar? Ook op die positie. Met wel iemand naast hem nog. Ook controlerend. Dus met z'n tweeën controleren. Daar spelen ze 4-4-2. Nu doet hij het een beetje alleen. Maar goed, ook Van der Beek en kunnen wel hun doen hun verdedigende werk goed. Zoals ze dat ook bij een clubs doen. Um, zijn die dus puur dat... aanval? Nee, precies. Maar uh, zijn uh, taakbewust ook? Dus ik denk dat dat het voornaamste verschil is. Ja, een ander systeem waardoor iedereen net iets beter komt staan. Ja, en ik denk ook dat Koeman tegen zijn centrale verdedigers heeft gezegd. Ga eens af en toe mee naar voren tijdens het spel. Niet alleen bij spelervattingen. Probeer het eens. Ja, wat je ziet bij de eerste goal, dat Van Dijk meekomt uh, tijdens het spel. En bij de tweede goal zie je dat de licht meekomt tijdens het spel. Maar dat kan dus ook omdat ze met vijf verdedigers spelen. Precies. En je hebt een extra controleur met, in de naam van Prupper. Dus uh, ik hoop. Ik hoop dat hij dat gezegd heeft, anders is het wel heel veel ja. En dan, dan heb je ook de rol van Tony Villena... die dus als een soort linksback staat opgesteld... Ja. Waarin, en men bij Feyenoord altijd op het middenveld speelt. Waar zie je hem hier spelen? Ja, hij komt toch wel best zo vaak als linksback te spelen uh, in die ruimte. Uh, ja, het is met name dan in aanvallend aan opzicht dat hij zich moet laatst halen. Ja. Hij had een fantastische voorzet op, uh, op Depay... waar die andere kans uit kwam. Dus dat moet hij dan ook laten zien... Uh, wat met name wat je ook wel zag, is dat hij goed druk naar voren kan zetten. En dat zei Koeman ook van tevoren: ja, dat wil ik dan ook graag zien dat hij met AK in zijn rug wat meer naar voren druk kan zetten. Dus hij moet natuurlijk niet de hele tijd als linksback komen te spelen. Nee, nee, daarom. En dan kan dat. Omdat je natuurlijk met vier man uh, nog, nog vier verdedigen speelt. Precies. Weet je dat we wel eens ja. met vergaal ook al zagen... die opeens met kuit op linksback ging spelen? Ja, ja. die uh, kwam links- en rechts Dat kan dat ja. ook. Als je met vijf verdedigen speelt... dan kan een van de backs af en toe wat, wat verder naar voren spelen... omdat je er toch nog vier achter je hebt. Ja. Zeg, als we nou kijken wie er vandaag speelde en, en, en, uh, en, en vrijdag... zijn er dan spelers die zich nu zorgen moeten maken over hun positie? Ja, ik denk dat die op de bank zitten en blij zijn... maar toch ook wel stiekem denken, oei. Strootman? Ja, dat uh, zou wel eens kunnen. Die ja, maar kunnen niet goed en Van der Beek doet heel goed? Ja, nou ja prepper ook. Uh, dus, uh, maar goed, Strookman is sowieso uh, altijd heel zelfkritisch. Vind ik altijd wel mooi in zijn interviews. Ja, maar dus die... hij speelt in Nederland zelf al, al tijden niet goed. Ja, maar goed, dat zeggen we ook over Wijnaldum. En er wordt ook al tijden gezegd: zet Wijnaldum nou met iemand in zijn rug. En ja. dat geldt ook voor Strookman. Die speelt bij Aas Roma met De Rossi in zijn rug. Die knapt al het werk op. Niet dat Strookman niks doet, maar dan Even heeft hij wel anders, wat meer ja. vrijheid. Ja. Ja. Deze, en dat, bij, nee, zelfs dan gebeurt dat maar niet. Hier moeten, ze, mo moeten zij de kar trekken, waar ze bij hun club natuurlijk goed ondersteund worden. Met, met, met, ja, Uiteraard veel beter. De is ook zo, natuurlijk. Dat, dat heeft er ook mee te maken. Maar ik denk ook dat, dat zie je nu aan Wijnaldum ook... als zij met iemand in de rug spelen, is dat beter voor hun. En ik denk dat dat ook geldt voor Strootman. Maar daar zit Strootman nu heel erg te balen. Speelt er eindelijk iemand in zijn rug, speelt hij niet? Ja, ja dat klopt. Maar ja, goed. Ja, misschien komt hij er nog wel in. En er komen natuurlijk nog genoeg andere Interlands... waarin hij ook nog wel de kans zou krijgen. Ja. Dus ik denk dat hij... Maar goed, hij moet dat ook zelf aangeven, vind ik. Hij is ervaren genoeg. Ja, ja laat hem daar ook over praten met de Bondscoach... hoe hij het best tot zijn recht kan komen. Ja. Andere jongens die vrijdag speelden en nu niet... Hatenboer, Van Aanold, Zoet, De Vrij... Dost. Maar, ja, dos, nog ja. inderdaad. Ja, dos moet zich misschien wel zorgen maken ook. Ja, maar goed. Maar die andere vier deden uh, het ja, zal prima. zal erbij blijven verweken, is ja. maar als zitten natuurlijk. Ja, maar, maar ja, ja, ook een vaste wordt. Uh, ja, het, het, het, is, het is natuurlijk alleen maar goed dat dit gebeurt. En natuurlijk zullen die jongens denken... Ja, ik had het liever vrijdag gehad zo. Maar goed. Uh, Eén zwaar maakt ook nog geen zorgen. Nee, hè? precies. Dit ja, ja, is een somber gedoe. Is dat 3-0 nee, voor, man? Nee, ja, tuurlijk. We hadden maar... gewoon naar het WK gekund en gemoeten, als je dit zo ziet, toch? Tegen de Europese kampioenen. Ja. Ja. ja, ook dat nog. Nou, hoe dan ook, is dat natuurlijk wel, uh, dit is wel iets, iets bijzonders... dat ja. je uh, bij rust met 3-0 voor staat tegen de Europese kampioen Ja, dit is niet eens tegen al die Wit-Russen en Bulgarije nee. gebeurd. En nu gebeurt het tegen Portugal. En, en zeker in de tijd waarin we zitten met Nederlands als elftal... Ja, is dit toch wel een beetje uniek. En, ja, we maken er een vraag uh, van, wanneer stond Nederland voor het laatst... met ja. 3-0 voor in de rust... Dat gaan we opzoeken weten. Ja. Uh, nog even over Portugal. Uh, want ja. Ja, dat kan je ook zeggen. Die zijn misschien niet op hun allerbest aan het spelen. Nee, nee, dat klopt. Die hebben wat dan net een paar keer voorbij is gekomen. Ook wel wat andere spelers in. Maar toch spelen ze dan met een André Gomez. Die bij Barcelona speelt. En wat andere jongens. Uh, Cancela, Cancelo die bij Inter speelt. Dus het zijn geen koekenbakkers die erin gekomen zijn. Ja, is uh, van begon... Ronaldo, die voorhoede is, is natuurlijk niet heel vervelend. Nee, dat klopt. En ze begon ook goed, hoor, moet ik zeggen. Want het was toch wel ja. een beetje tegen de verhouding in dat Nederland voorkwam. Maar daarna uh, heb je ze eigenlijk niet meer gezien. En was het met name de frustratie van Ronaldo die, uh, die je zag bij de Portugees. Ja. Kunnen we sp spreken van een Koeman-effect of is dat echt onzin? Nou, nee, ik denk dat we Koeman in bescherming namen afgelopen vrijdag... omdat hij pas net aan het werk was... Uh... Ja, goed, dan, hij zal ook dat... niet de Polonaise nu gelopen. Nee, typische... dat moet ook niet. Maar goed, hij is hier natuurlijk enorm blij mee. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat hij na afloop zegt. Of er dan ook echt de dingetjes die we terug hebben gezien, of dat ook echt de bedoeling was. Twijf, twijfel je nou of je eigen analyse deugt? Nee, nee, nee. Maar of het wel <lacht> zo bedoeld is, ja. je kan ook wel eens dat spelers zelf initiatief nemen. Hè, dat er ligt gewoon. dacht, weet je wat, ik ga gewoon mee naar voren. Meid schelen ja. En dat het helemaal niet zo bedoeld was. Dus maar Koeman zal waarschijnlijk wel na afloop zeggen dat het wel zo was. Ja, zeker. Ja, ja. ja. Ja. Goed, nou, ze zijn nog niet weer begonnen in Genève. Dat loopt een beetje uit, daar, dus we gaan even naar muziek. Speel er even door met de nummer Home Again. Yes. Ja, we hebben nog even uitgezocht wanneer Nederland voor het laatst met 3-0 voor stond in de rust. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Dat was op 4 juni <laughs> vorig jaar tegen Kust. Einduitslag 5-0. Ik was hem vergeten. Nu weer terug euh, naar Genève voor de tweede helft van Portugal-Nederland. Met Arno Vermeulen en Jeroen Elsoff. Het is Nederland dat aan de bal is. Er zijn veel wissels bij Portugal. Drie om precies te zijn. Maar we zijn nog even aan het achterhalen wie er allemaal precies bij zijn. Nu hoort het wel in de loop van de tweede helft. Er zijn mensen die denken dat dit echt het tweede helftal van Portugal is. Dat is natuurlijk niet waar. Het is inderdaad een mix. Dit is niet het team dat zal starten op het Europees kampioenschap. Maar wel heel veel spelers die met Portugal mee zullen gaan. Maar zoals tegen Egypte en ook nu wisselt hij heel erg veel uh, en uh, ook de tweede helft trouwens tegen Egypte kwam hij met uh, vijf andere spelers. Uh, en toen uh, Santos dus de coach en toen werd die 1-0 achterstand ook omgezet in een 2-1 voorsprong. Hij hoopt dat nu weer te doen tegen Nederland, alleen is de achterstand nu 3-0. Dus wat het alles bij elkaar wat ingewikkelder. Guedes onder andere de man aan de linkerkant met nummer 17, die ook uh, toen in de tweede helft uh, erin kwam. Goede speler die ook uh, bij zijn club heel erg goed in vorm is, uh, gaat daar dus nu spelen. En overtreding wordt er gemaakt aan de andere kant op Quaresma. En die overtreding is van Tony Vilena. Die zich vastbijt in deze wedstrijd. Vastbijt in de tegenstanders. En voor hem prettig om zo'n Interland te, te spelen. Ook een speler waar natuurlijk altijd vraagtekens achter staan. Hoe goed is hij? Hoe goed uh, wordt hij? Uh, gaat hij naar de Premier League of niet? Uh, wat zijn zijn kwaliteiten eigenlijk? Precies vandaag komen we daar weer een beetje meer achter. We spelen twee minuten in de tweede helft Bij die stand van 0 tegen 3. Achter de verdediging van het Nederlands zelftal staat Cristiano Ronaldo klaar om het van Dijk bijvoorbeeld lastig te maken bij deze vrije trap vanaf de. De rechterkant in de 48 e minuut. Zou natuurlijk ook fijn zijn als Nederland lang de nul weet te houden. Het liefst de hele wedstrijd, maar dat is best lastig. Het is een kopbal, het is een redding, maar het is ook een vlag omhoog voor buitenspel. Dus uh, maakt het allemaal niet zoveel uit. Ronaldo kijkt wat verbouwereert naar uh, de grensrechter. Ik vraag me ook daadwerkelijk af of het buitenspel was. Neemt niet weg dat het wel een hele knappe redding was van Siles. Uh, die wat dat betreft, als het gaat om zich helemaal strekken... of het uiterste van zichzelf vragen niet veel te doen heeft gehad... als keeper van het Nederlands elftal... ze nu dus wel in zijn 39 ste Interland. Het is lekker voor Sillissen dat hij deze bal pakt. Ook al had het eventueel niet geteld als Babel een bal mooi uit de lucht oppikt. En Wijnaldum we in één keer probeert te verlengen naar Vilena. Dat lukt niet, maar het jagen van Memphis zorgt er wel voor... dat Nederland weer een beetje opschuift in aanvallend opzicht. Ook Babel jaagt door op de doelman, maar ja, in je eentje jagen... dat heeft daar eigenlijk niet zo heel veel zin als een van de twee aanvallers. Want daar speelt Portugal zich heel gemakkelijk onderuit. En dus heeft Mario Rui de bal aan de linkerkant van het veld. Wacht Van de Beek rustig af en zie je weer die... Eigenlijk toch uh, vijf man op lijn nu achterin staan. Met daarvoor de bewaker Prupper als er nu wel gekozen wordt voor een lange bal. Die valt daar goed voor de voeten. Als Ake dat schot dan blokt nadat Ronaldo hem goed laat vallen. Zo uh, toont Porto Portugal zich in de eerste minuten van de tweede helft. Ja, de Portugezen hebben natuurlijk ook geen zin om zich te laten vernederen door het Nederlands elftal. Maar de counter die nu volgt is ook wel knap. Van de Beek zit wat in over Nederland. Zit weer wat in met Wijnaldum steekpalker ja, op Memphis. Komt net niet aan. Ja, jammer. Goed gezien. Door uh, Jorginho Mernaldem. Alleen niet goed genoeg uitgevoerd. Dat kan met zo'n steekpaas. Jammer voor uh, Memphis. Er zit tempo in die tweede helft. En dat geeft ook aan dat de Portugezen toch tegen elkaar hebben gezegd... Ja, hier hebben we echt geen trek in. Om zo richting het uh, wereldkampioenschap voetbal... met 3-0 op ons uh, broek te krijgen van Oranje. De Portugezen gaan op jacht. Na een doelpunt gaan op jacht naar misschien een moment om deze wedstrijd weer wat spannend te maken. En dat maakt het in ieder geval in de eerste minuten van de tweede helft klaar wedstrijd heel erg aardig om naar te kijken. Nederland zal moeten proberen de tempo eruit te halen. Nu een goede steekbal achter de verdediging Quaresma En wat doet hij? Ongelooflijk merkwaardige bal met de buitenkant. Sillissen attent, want je denkt dat hij die bal voor gaat geven. Dat doet hij niet. Hij schiet hem uit een onmogelijk hoek eigenlijk daar richting het doel van Jasper Sillissen. Maar die reageert uitstekend. weliswaar. Een hoekschop voor Portugal. Maar de winst is een doelpunt voorkomen. Komt die hoekschop. Een Valpartij trouwens. Weer Ronaldo die loopt te mekkeren. Ja die gaat echt voor de penalty hoor in de tweede helft. En de kans dat die hem krijgt, lijkt me eerlijk gezegd ook nog wel een reëel. Nu bij Wijnaldum. Wijnaldum wil uitverdedigen. Doet hij handig. Kan hij er voorbij. Ai jaji, overtreding. Hier durft hij het dus wel. Niet terugspelen. En de andere spelers misschien wel in, de, in verlegenheid brengen achterin. Maar hij draait zelf weg, vervolgens een overtreding en een vrije trap. Zo moet Nederland dat uh, spelen. Vel maar ook dan tegen Engeland... ...waar natuurlijk af en toe ook naïef werd gevoetbald. Nu aké, wel met een foute paas. Dus Portugal in balbezit, maar niet te lang. Weer Wijnaldum, die als een fors begint aan die tweede helft, ...die de bal overneemt. Krijgt dan wel te maken met twee, drie Portugezen. Redt zich eruit en sleept er weer een inworp uit tegen twee man. Heel knap gedaan. Nederland langzamerhand op de helft van de Portugezen. Ja, ik kan me eerlijk gezegd sinds... Uh, maar, ...maar je ziet wel eens een wedstrijd over het hoofd in uh, vier jaar tijd. Sinds het... Wereldkampioenschap terwijl we zien in de herhaling dat Ronaldo wil... ...degelijk een duel kreeg sinds het wereldkampioenschap voetbal eigenlijk niet meer zo'n wedstrijd herinneren... ...van Wijnaldum, waarvan ik denk... ...wow zeg, hè? mooie acties op het middenveld. We is ze bij Liverpool genoeg hoor, dat hij dit soort acties ook durft te maken... ...met twee man, gewoon wegdraaien... ...gewoon je techniek eruit gooien... ...dat heeft toch ook met uh, vertrouwen te maken... ...als uh, Ake nu moet verdedigen met Ronaldo. Ake heeft het lastig hoor, even met Cristiano Ronaldo. Nu de bal heeft aan de rechterkant van het veld... ...en Ake gaat opzoeken... ...die uh, wil nu echt uh, wel even laten zien... ...dat hij hier niet voor niets is gekomen naar... Geneve. Maar hij heeft geen ploeggenoten voor het doel waarbij hij die voorzet kwijt kan. En dus kan Nederland uitverdedigen via de licht. De licht met een goede lange bal op Babel. Babel wordt vastgepakt op de middenlijn. Doet dat heel erg goed eigenlijk. Hetgeen wat je dus bij Dost mist in Engeland. Dat hij gewoon ver van het doel uh, een bal kan aannemen. En daarvoor rust zorgt in het elftal. Omdat de rest kan aansluiten. Wordt vastgepakt. Gaat neer. Nederland heeft de bal en heeft nu de tijd om op te bouwen. Het is het grote verschil tussen Dost vrijdag. En uh, natuurlijk zijn twee andere types Babel vanavond. Ja, je kunt zeggen je hebt vier wel maar het zijn toch allemaal examentjes hoor, voor de spelers van Nels Zelftal. want Koeman heeft niet zoveel tijd, dus hij zal bepaalde beslissingen snel moeten nemen. Hij zal moeten leren ook van de fouten die ook hij maakte tegen Engeland. En we zijn in ieder geval vandaag een stap verder. En als dat elke oefening het land het geval is, daarna tegen Slowakije, waar we nog tegen spelen, en tegen Italië, dan is Nederland misschien wel klaar voor die Nations League. En ook daar trouwens verwacht niemand dat Nels Zelftal daar potten gaat breken, maar wel zich kan meten met de beste van Europa. Nu Prupper. Prupper naar Nathan Ake. Nog op eigen hoofd. Eigenlijk geen mogelijkheden. Vindt hij dan uh, toch nog aan de linkerkant Vilena. Maar die staat een paar centimeter over de zijlijn. Als hij de bal aanneemt. Dus dan is het een inworp voor Portugal. Die uh, is al genomen. Is uh, terug naar achter waar die bal uh, wordt opgehaald. Nu door Fernandes. Hij is uh, wat uh, naar achter ook gegaan. Omdat André Silva in het elftal is de spits van Milan. Hij samen met Ronaldo. Sinds Silva er is uh, rendeert Ronaldo nog beter bij het Portugese team. Die twee voelen elkaar tekent aan. Alleen heeft het heel lastig bij Milan, waar hij niet goed speelt. Maar kijk of hij dat bij Portugal nu met Ronaldo samen wel kan. En Nederland in balbezit met Wijnaldum. Wijnaldum paast daar op Van der Beek. Van der Beek houdt een beetje in. Babel aan de bal. Teten komt voorbij. Komt het echt tot een aanval? Of is Nederland vooral in, balbezit? vooral in balbezit? Dus balletje even terug. Ja, heel rustig naar de licht. Kijk, dan gaat hij weer. Durft weer in te dribbelen. Durft weer te dreigen. Durft een beetje te lokken. De volgende die de bal wil hebben is eigenlijk Prupper. Maar Prupper ziet dan dat die paaslijn wordt afgeschermd. Dus wijst hij terug naar van Dijk. Van Dijk weer even terug naar de licht. Ja, de licht. Het is voor de licht zo ontzettend belangrijk. op zijn leeftijd dat hij het vertrouwen krijgt. Ook omdat hij ja, sterke verdedigers naast zich heeft. Vorig seizoen, natuurlijk, Davis Sanchez. Dat maakt hem veel beter. En nu met die Peer van Van Dijk naast zich. Dat maakt de licht ook zoveel beter. Want hij durft de risico's te nemen. En als hij dan een keer een foutje. Zou maken. Heeft hij vanavond niet gedaan. Dan heeft hij altijd Virgil van Dijk bij zich die dat oplost. En dat had hij vorig seizoen natuurlijk met Davis van Sanchez. Dat is toch, denk ik, als centraal verdediger veel prettiger voetballen. En dat durf je ook wat meer te doen. En dat zie je aan Matthijs de Licht. En dat zie je aan meer spelers vanavond dat het klopt. als... Ook van de Beek bijvoorbeeld, die nu de bal heeft. Het eigenlijk uitstekend doet. Prupper. Prupper geeft hem op AK. AK geeft hem even aan Wijnaldum. Een wat langere periode van balbezit. In alle rust nu voor het Nederlands elftal met AK en Van Dijk. Van Dijk even terug naar Sillissen. Zo zijn uh, de eerste. Pakweg 8, 9 minuten van de tweede helft nu verstreken. En komen er weer wat wissels aan. Niet aan de kant van Oranje, maar nog wel kijken naar de mensen die warm lopen. Die zijn in personeel wel wat veranderd. Eén is dezelfde gebleven, dat is Steven de Vrij, maar Martin de Roon... ...loopt warm en Kluivert loopt warm. Dat zou dus het debuut kunnen betekenen voor Justin Kluivert. Maar Koeman laat voorlopig zijn elftal staan. Ziet wel dat Oranje het wat lastiger heeft in de tweede helft. Zillersen box nu een voorzet weg. Maar de afvallende bal valt voor de voeten van Carresma, Dus blijft die aanval van de Portugezen in leven. Het is een lastige bal voor Caresma. Die wordt weggekopt door TT. Zo Krijgt Nederland even wat lucht. En komt zometeen Gelson Martins erin. En kijk ik eigenlijk naar Koeman die naar de zijkant kijkt en dan weer naar Lodeweges en een beetje twijfelt of hij moet ingrijpen, maar voorlopig denk ik: nou, laat het maar gewoon staan en geef hem eigenlijk eens ongelijk wat dat betreft. Kelso Martins die. Uh... Eigenlijk zijn spits mist in het Portugese team. Want hij speelt bij Sporting. Dan is zijn spits Bas Dorst. En als hij één ding geweldig doet dit seizoen. Deze Martins is die ballen op het hoofd van Bas Dorst brengen. Hij heeft acht assists al in de Portugese competitie. Waar Dorst vaak van profiteerde. En scoorde ook zeer regelmatig. En hij gaat dus nu aan de rechterkant spelen bij Sporting. Goede voetballer die nummer 18. Jonge, uitstekende de rest buiten. Hij nu in de elf bij Portugal. En krijgt inmiddellijk hier een bal die wordt weggespeeld. De kop door Filena, maar niet ver genoeg opgepakt door uh, Gelson Martins. En uh, gaat hij als eerste actie beginnen. Het is echt een dribbelaar. Het is een goede dribbelaar. Eerst de voorzet en dan komt hij bijna. De licht die de bal nog net weghaalt. Uh, geeft even zijn visitekaartje af. Die uh, kunt u zeker in de gaten houden voor het uh, wereldkampioenschap. Deze Gelson Martins, want die gaat uh, zeker spelen in dit uh, elftal. Nu mag hij het laten zien in uh, het half uur. Iets meer dan dat wat nog rest. De enige die blijft warm lopen, want de is naar binnen gestuurd, is Steven de Vrij. Uh, Nederland ligt even onder uh, vuur in de eerste 10 minuten na rust. Het is ook goed om te zien hoe die drie verdedigers het dan houden. En in de lucht. Dat is in het verleden ook wel eens anders geweest. Heeft Nederland helemaal niet te veel te vrezen. Want Van Dijk is niet meer de enige goede kopper daar achterin. Dat is de licht ook. Terwijl er nu wel wat geruzie is tussen TT en Cristiano Ronaldo. En TT krijgt nu de gele kaart na dat geduw en getrekt. En uh, Wijnaldum zegt tegen Tete: Helemaal even op met klagen. En doe gewoon even. Uh, normaal doe maar gewoon rustig je werk. Laat je niet gek maken door die. Uh, redelijk goede voetballer die Cristiano Ronaldo is. Dat kan ook zuigen. En dat, uh, die boodschap is overgekomen. Babel jaagt op naar de. wat merkwaardige variant van de Portugezen. die niet helemaal zo uitpakt zoals bedacht. De Portugezen houden wel de bal vast. Het is een fase waarin Nederland er even niet uitkomt. Portugal het tempo wat opschroeft. Portugal van zich afbijt. Maar Nederland houdt eigenlijk. Toch wel redelijk goed stand, want die bal van de zijkant ja, levert eigenlijk nog niet heel veel op voor de Portugezen. Dus het is wel dreigend. Maar het is nou nog niet echt levensgevaarlijk. Nee, Nederland moet vooral in die wedstrijd blijven hangen. Goed verdedigen en wachten op fouten die komen bij Portugal. Het is ook niet echt een ingespeeld team. Zoals nu een paasje op die linksback op Mario Rui. Bal komt niet aan. Gaat achter hem langs van Gouedes. Dat is nu het duo aan de linkerkant bij Portugal. En dus kan Nederland even zijn tijd nemen. En is de bal nu terug bij Jasper Sillessen. Die de nul nog steeds in handen heeft. En hij zal er alles aan doen om hem ook te behouden. Al een paar spectaculaire reddingen in de tweede helft gezien. Een aantal keren met de vuisten Nederland. Veel spelers inderdaad lopen daar. Guus Til. Het zou een uh, geweldige avond ook voor hem zijn als hij zijn debuut zou kunnen maken in het heel zelftal. Uh, Til, een van de talenten natuurlijk die met zijn loopvermogen als er ruimte op het veld is uh, voor Nederland wel wat uh, kan betekenen. Portugezen hebben uh, de bal verliest omdat er uh, geen controle is daar op het uh, middenveld. En Nederland daar meteen bovenop zit. En nu bij de en uh, Prupper. Het ziet er nog steeds gewoon goed uit met uh, Oranje. Dat echt niet verslapt in de tweede helft. En gelukkig ook niet uh, volop aan het wisselen is. Ja, winst tegen Portugal is ook wel lekker. Dus misschien uh, die wissels mij even, even houden nog. En doorgaan met deze elf. Ja, gaat hij weer, Matthijs de Ligt. De halverwege al de helft van de Portugezen. Maar... Uh... Ja, hij brengt Wijnaldum wel een beetje in de problemen door hem in de drukte aan te spelen. Nu moet Memphis helemaal terug. Dat is goed om te zien trouwens dat hij zijn verdedigende werk doet. Als de bal aan de rechterkant is bij Ronaldo. Ronaldo, de bal kan voor het doel komen. Daar komt de bal ook, maar Sils uh, pakt hem. Re Ronaldo meldt zich nu nadrukkelijk. Probeert zijn elftal op sleeptouw te nemen komt voortdurend Ake tegen. Het is wel prettig hoor, om te zien uh, ja, hoe die spelers zoals Ake het dan doen in die uh, duels. Want dat is toch de weerstand die je wil zien als je verder wil met, uh, met dit soort jongens. En ja, hoe, uh, hoe mooier uh, kan het zijn dan je dan te meten met Cristiano Ronaldo. Ake van Bournemouth. Natuurlijk voormalig Chelsea. En Ake heeft het... Uh, een beetje lastig, maar wordt ook niet omvergelopen door Cristiano. Maar dat is nu echt wel het koppel dat elkaar voortdurend tegenkomt. Als de bal aan de rechterkant is, maar dat is een prooi voor het Nederlands elftal. Ik zie wel twijfel bij Koeman. Als het gaat om wisselen, hij kijkt nu ook naar de spelers die warm lopen. Degene die voortdurend warm loopt is de vrij. Dat kan dan denk ik geen toeval zijn. En degene die naar binnen gestuurd werd en nu weer naar buiten is gegaan is Martin de Roon. Spustuil is daar ook wel bezig. Maar ik denk wel dat Koeman denkt aan eventueel ingrijpen. Maar die wil ook gewoon hier resultaat weghalen. En wil niet uh, ja, de goede, het goede gevoel van zoals het nu gaat verpesten al vroeg in die tweede helft. Hij wil gewoon help, winnen. help je het dan helemaal overhoop. En uh, haal je ook het resultaat weg. Dus nog tien minuten overleven met een 3-0 stand. Dan... Zou je kunnen zeggen, dat moet kunnen met nog 20 minuten 3-0 en dan wisselen we misschien eens iemand. Maar voorlopig laat het staan zoals het is. Maar er is het wel één richtingsverkeer al nu een tijdje hoor. Richting de USP. Portugal valt aan, Nederland verdedigt. houdt stand. Maar komt er niet echt meer uit, komt niet echt meer, uh, uh, ja, zoals we in de eerste hand wel zagen, aan aanvallen toe. Maar Portugal gaat dit niet een hele tweede helft volhouden. Het is een kwestie van dat ze nu proberen aan te klampen. Als het heel lang 3-0 blijft, of wie weet wat er nog in de counter te halen valt, dan zullen ze het ook wel genoeg vinden. En dan denken ze, hey, wat hebben we dit weekend ook weer bij ons clubje in Barcelona of in Milaan. Waar ze allemaal zich weer moeten melden. Deze tofspelers. Zo realistisch zullen ze wel zijn. Maar voorlopig proberen ze aan te klampen bij. Oranje zeker qua stand. Memphis. Ook hij even balverlies nu. Maar Pruppen weer met een geweldige sliding. En ook nog bij mijn in de voeten. Nou Filena. Wie weet is er een counter van Nederland. Filena. Wijnaldum wil je hem terug. Ja, Wijnaldum die dreigt dan af te spelen. Maar gaat dan zelf met de bal aan de voeten. Glijdt hij twee keer weg. Herstelt hij zich en krijgt hij een vrije trap. Wat een inzet ook bij Jorginho Wijnaldum. Die echt een van zijn beste Interlands van de afgelopen jaren aan het spelen is. Tegen dit Portugal. Ook hij dus met zijn refans. Nu Van de Beek maar iets hard aangespeeld. Door ploegenoot. Matthijs de Licht. De bal huppelt over Van der Beek zijn voet heen. Ja, Dat zou een wissel kunnen zijn. Til voor Van der Beek. Niet helemaal identieke spelers. Maar er zit toch wel een overeenkomst in... Tussen beiden. Misschien dat Koeman dat aan het overwegen is. Hij zal ook bepaalde spelers niet willen missen in dit team. Oké, kopt die bal weg. Onbereikbaar voor Wijnaldum. En dan de Portugezen En dat nog op eigen helft. Nederland staat nog steeds met 3-0 voor. We spelen een kwartier in de tweede helft. Voorlopig is er nog niet echt iets aan de hand. Portugal beter. Dat nu trouwens geel krijgt. Maar het staat nog steeds hartstikke achter tweede, tegen Nederland. Is dat de tweede gele kaart? Ja, dat is de tweede gele kaart voor Cancelo. En dat betekent dat Portugal met 10 uh, man verder moet. Nederland 11, Portugal 10. Er is een wedstrijd geweest die u zich herinnert met 20 kaarten. 16 keer geel en 4 keer rood in 2006. Zover gaat het nu nog lang niet. Maar Cancelo krijgt een nou, makkelijke tweede gele kaart. Raakt daar Filena misschien per ongeluk op de voet. Maar heel erg hard was het ook weer niet. Maar tweede geel is wel rood voor de bek van Portugal. Dat nu met 10 man verder moet. En dan denk ik dat ze toch wel met de handdoek gaan zwaaien de Portugezen. En dat Nederland deze wedstrijd gewoon gaat winnen. Nou gewoon. Ga winnen. Ja, ik. Ja, gewoon, uh, gewoon is het zeker niet. Kijk, ja, even één seconde. We mogen ja. nog even blijven. tuurlijk. Want er komt iemand het veld op. En uh, die, uh, dat is een Portugees. en een supporters supporter met een hele grote iPhone. En uh, er komt er nog één achteraan, uh, achteraan. En er komt er nog één achteraan. En er komt er nog één achteraan. Ik zie nu 8, 9, 10, 11 uh, fans het veld op. En ze gaan allemaal naar Ronaldo. En die wil allemaal een selfie met Ronaldo maken. Ja, als het buiten de hekken van het stadion niet lukt dan, uh, ja, het is wel een beetje sneu om te zien. Dan uh, proberen ze het dus gewoon tijdens de wedstrijd. Die worden nu allemaal weggehaald. Het is overigens wel slecht van de beveiliging dat dit gewoon kan. Want er kunnen dus gewoon de ene naar de andere. Het zijn allemaal... Ja, die ene was heel klein, hè? Ja, het zijn allemaal... Ja, die kon ik niet zo hard rennen. Het zijn allemaal mensen die het... Ja, dat klinkt een beetje gek. ze zijn het allemaal Mafkees dat ze het proberen. Maar wel het goed bedoelen. Want ze willen graag met Ronaldo op de foto. Nou dat ja, maar, het is maar, dat maar, ja. hoeft ja. maar één ja. gek. Dus, dus, Precies. dus het feit dat ze het veld zo ver kunnen betreden... dat is natuurlijk qua beveiliging niet zo goed. Dus er zijn hier drie mensen die gaan gelukkig naar huis in de 63ste minuut. Dat zijn mensen die nu het veld weer aflopen. Misschien wel nooit meer in het stadion komen. In ieder geval in Zwitserland. Maar ze hebben wel een selfie. Een selfie met Cristiano Ronaldo. Ja, die, die liet het ook even zien. Leek het van uh, de videoref dat gebaar maakte hij. Maar misschien wilde hij die foto gewoon hebben die met de mis Vrede situatie, Kees Kwakman ondertussen. Uh, uh, ja, Houdt Oranje stand makkelijk? Of nou, hebben ze het zwaar? Ze het zwaar inderdaad net. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat die rode kaart nu valt. Omdat je het eigenlijk wel wil zien hoe het nu gaat. Als ja. ze onder druk worden gezet en als de tegenstander dan ook iets anders gaat doen. Hè. Je ziet dat Portugal gereageerd heeft. En, uh, ja, dus ik vind het eigenlijk wel jammer. Want dan wil je wedstrijd. ook wel zien, hoe, ja. hoe houden ze dan stand? Het was een beetje, in mijn ogen een beetje overdreven gele, gele kaart. Ja, en dan mag je de videoschijst volgens mij niet gebruiken bij een gele kaart. Dus, uh, ik denk maar dat wel ook... bij een rode kaart situatie ja. of zo. Maar Klopt, ja, dan is ja. dit dan weer zo'n... Ja, volgens mij mag hij nu wel de gele kaart, als, nou, als hij nou geel geeft... en het blijkt een zwaardere straf te zijn, mag hij volgens mij wel rood geven. Dan volgens mij mag hij die gele kaart nu niet intrekken. Nee. Tenminste... Daar, daar gaan we even ja. vanuit. Ja. Uh, Anders had hij dat wel gedaan, denk ik. Ongetwijfeld. Qua spelbeeld lijkt het nu op de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Ja, klopt. Je ziet duidelijk dat Portugal een uh, rechtsbuiten erin heeft gebracht. Martins, speler van Sporting Portugal, goede, snelle speler. En ze hebben met name naar Vilena gekeken, die linksback is. En die heeft daar nu wel moeite mee. Want het is natuurlijk geen echte linksback. Dus ze kwamen een aantal keren door via de rechterkant, de linkerkant bij Nederland. Ja, Dus ze hebben wel gezien, nou ja, oké, okay, waar liggen nu de mogelijkheden? En Nederland had het daar zwaar mee. Ja. En moet je dan eigenlijk Vilena wisselen? Ja, ik, ik zou dat niet gelijk doen. Uh, maar goed, als het drie keer gebeurt in tien minuten... dan kan je misschien beter zeggen... nou, oké, okay, ik zet Ake dan linksback, wat een echte verdediger is. En ik breng de vrij die al een tijdje aan het warmlopen was... Ja, breng ik ja. Maar aan de andere kant denkt hij misschien ook... het is goed voor Vilena om tegen zo'n jongen te spelen. Het is een oefeninterland, je staat 3-0 voor. Dus ik snap ook wel dat hij misschien denkt, ik, ik laat het staan. Nou, en maar hij heeft... dwingt er misschien nog weer wat meer naar achter ook. Die, ja, uh, die ja het is, wel, die het is uiteindelijk goed voor hem. En het is nou niet zo dat het een speeltuin is en dat je zegt... nou ja, laat het maar lekker, uh, laat nee. het maar lekker doen. Maar aan de andere kant, uh, als hij ook in de toekomst op deze positie wil spelen... bij het nederlands ja, dan zal hij ook uh, dit moeten leren. Goed. Gaan we weer terug naar uh, Genève. Ho, ho, Ronaldo. Ja, jongens, Ronaldo wil een trucje uithalen daar. En is uh, gewoon de bal kwijt. Dat is eigenlijk het de punt voor hem. Dat vindt hij echt een vernedering. Hij staat er echt op zijn Ronaldo's rechtop. En wil de trucendoos helemaal open gooien. En een seconde later is Nederland in balbezit. En in de aanval. Uh, en uh, ja, ik denk dat hij zich maar laat wisselen. Er is voor Ronaldo ook uh, niets meer te halen in deze wedstrijd. Uh, hij zou nog in de slotfase misschien een goaltje kunnen meepikken. Dat is voor hem uh, wel heel belangrijk. Trouwens, hij uh, staat natuurlijk op ontzettend veel goals. Maar jullie weten in heel veel natuurlijk welke speler het meeste voor zijn land uh, ooit scoorde. Het is lang stil. Ali Dai voor Iran, 109 doelpunten. Cristiano Ronaldo staat tweede met 81 goals. En Puskas, uh, sorry, derde. Puskas, uh, 84 doelpunten, die gaat hij zeker inhalen. Maar Ali Dai, dat gaat uh, nog even duren. De man die later ook nog in Duitsland uh, speelde... ...en ook nog op een wereldkampioenschap uitkwam. Maar daar was hij al een beetje in zijn nadagen. Portugal met 10 uh, man daar de bal uh, wel rondspelen. Nederland uh, sterk georganiseerd. En uh, ja... Ik, ik begrijp wat Kees zegt. Uh, het is uh, aan de ene kant natuurlijk wel jammer uh, voor uh, de test voor Nederland... om te kijken uh, hoe handhaaf je tegen Portugal. Maar het is wel heel leuk om te winnen van Portugal. En die kans is wel veel groter nu met 11 tegen 10. En dat vind ik ook wel uh, plezierig uh, na die oorwassing uh, tegen Engeland. Althans, de oorwassing vooral in Engelse media die we nog steeds dwars zit. Portugal nu in de aanval. Ik hoop dat gewoon die Engelsen eruit gaan in de knock fase. Forse daar, die wappert over de goal of niet. Nee, die wordt nog verlengd daar door Ake. En dan gaat hij over de zijlijn. Mogen de... Portugezen gaan ingooien wordt het een andere wedstrijd met nog 24 minuten. Er komen de wissels van Nederland met De Roon en De Vrij. Geen debutant nog. Jij, jij zit een beetje vrolijk te doen nu je dat uh, feitje hebt... proberen uit te lokken uit de studio. Maar ik denk dat uh, je niet lang gaat wachten... voordat je zometeen een uitnodiging okay. krijgt voor een quizje van Kees Kwakman. Die volgens mij wel aardig van de quizjes is. En dan wil ik het wel eens zien als je ergens in een uh, kantinetje okay. zit... Uh, met teamvermeulen in je eentje. Kijken hoeveel vragen je van Kees Kwakman kan beantwoorden. Maar goed, dat is misschien voor later. Als uh, inderdaad Steven de Vrij komt voor Tony uh, Villena. Daar is dan de wissel. Die eigenlijk Kees denk ik al aangekondigd heeft. Want dat gaan we nu inderdaad te zien krijgen. Dat A.K. Eh, opschuift naar de linkerkant. En dat eh, de vrijer tussen komt. Goed gezien Kees. Wat dat betreft. En eh, Martin de Roon. De golfbreker van eh, de Serie A. Die komt hier. En... Eh, dan, ja, dit is echt, nu begint het wel irritant te worden. Cristiano Ronaldo wordt gewisseld. En uh, daar komt weer zo'n uh, gek aan die een selfie met hem wil maken. En die wordt nu gewoon uh, snoeihard weggehaald. Uh, die steekt het hele veld over. Wat een idioot. Echt, wat een mafkees. Ik bedoel, uh, gooi die hier maar eventjes voor een tijdje op een bootje. En uh, drijven naar het midden van het uh, meer van Genève. Want uh, dat is echt een idioot die hier op uh, Ronaldo af rent. Hij is gaan zitten. Hij is gewisseld. De man waarvoor iedereen hier kwam. En ik heb eventjes niet zo snel. Volgens mij is Moutinho degene uh, geweest die erin is gekomen. Jongen, jongen, wat een mafkees. Ja, op, Moutinho uh, hoor, Jeroen. Dus uh, de overigens degene die gewisseld is voor uh, het Nederlands elftal is Wijnaldum. Wijnaldum heeft dus het veld verlaten. Dat zijn de wissels. Die nu hebben plaats gehad. En er gaan er denk ik nog veel meer komen. Dat is altijd irritant bij uh, oefenwedstrijden. Zeker bij 10 tegen 11. Vraag is alleen. Zien we nog een debutant straks? Zien we nog Justin Kluivert? Zien we nog Guus Nou, ik zie Kluivert straks nog wel komen. Want die loopt warm. En ik heb eerlijk gezegd het gevoel... dat uh, Guus niet heel veel minuten gaat krijgen. En misschien wel moet blijven wachten op zijn debuut in Nederland. zelfs dat staat... 3-0 voor Oranje met nog ruim 20 minuten. Ja, het is geen quizvraag, maar in dat kader Manuel Fernandez en Gelson staan in het elftal hier vandaag. Gelson ingewisseld zijn neven die elkaar net de bal toespeelden die op het veld met Van Dijk nu. Van Dijk kan naar Pruppen natuurlijk. Pruppen lijkt nooit balverlies, dus geef hem maar die bal. Paast goed in naar Van de Beek van de Beek. Kan naar Tete, Babel in de spits ook, Memphis staat daar klaar. Tete speelt terug, neemt geen risico. Nederland speelt natuurlijk alles wat anders uit dan in de eerste helft. Iets minder snel naar voren. Probeert vooral de bal in bezit te houden. Weet dat de wind is gaan. Liggen sinds die rode kaart in deze wedstrijd. Portugezen waren toen wel op weg naar misschien een treffen. Hoewel Nederland nog steeds erg goed georganiseerd stond te verdedigen. Maar ze kwamen af en toe wel dicht in de buurt. Dat is nu voorbij met Memphis. Memphis kan naar de linkerkant. Waar inderdaad Aké nu in de zone speelt.